5 uur. Sint van der Linde met het NOS-journaal. Demonstranten in Wit-Rusland hebben zich in de meeste steden teruggetrokken. Het werd onrustig nadat bekend werd dat president Lukashenko... 80% van de stemmen had behaald bij de verkiezingen. In Minsk gingen duizenden mensen de straat op en braken er rellen uit. Antiterrorisme-eenheden grepen met harde hand in... Enkele stembureaus hebben na de uitslag gezegd dat er eigenlijk een andere uitslag is. En daarin wint oppositiekandidaat Tichanowskaja ruim. Veel demonstranten zijn van plan om vandaag weer de straat op te gaan. Er zijn gisteren vier mensen overleden nadat ze in zee in de problemen waren gekomen. Eén zwemmer kwam om het leven bij Wijk aan Zee, één bij Zandvoort en twee mannen van in de twintig verdronken bij Den Haag. Bij Egmond aan Zee is nog even gezocht naar een vermiste zwemmer, maar er werd niemand gevonden. Door de aflandige wind en stromingen was de zee gisteren erg gevaarlijk. Langs de hele Hollandse kust is de rode vlag gehesen. Dat betekent dat zwemmen nadrukkelijk wordt afgeraden. In een bedrijfspand in Tilburg woedt al uren een grote brand. In het pand liggen ledlampen en cosmetica opgeslagen. Er staat nauwelijks wind, dus de rook blijft in de omgeving hangen. De brand is op een industrieterrein ten noordoosten van de stad. En het blussen duurt waarschijnlijk nog uren. Alle bussen en trams in Nederland krijgen kuchschermen voor de plek van de chauffeur. Betekent dat reizigers weer voorin kunnen instappen, schrijft de Telegraaf. Ook gaan chauffeurs bij elke halte stoppen om te ventileren met de deuren open. Koepelorganisatie OVNL hoopt dat daarmee de kans op een coronabesmetting in de bus kleiner wordt. Ook zwart rijden wordt moeilijker als iedereen weer voorin moet stappen. De schermen worden de komende weken geplaatst. In oktober moet de klus zijn afgerond. Het weer nog, opnieuw tropisch met 30 tot 36 graden vandaag. Wolken en zon wisselen elkaar af. Later op de dag is er in het oosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS journaal. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zon. Zee. zee, Zandvoort een zomerhit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 colors fill my head Boos op mij, maar zij gaat dood voor mij. Ik doe het ook voor haar, doe het ook voor mij. Hey. Ze is een lord uit de loterij, hey. zij is elke dag boos op mij. Maar zij gaat dood voor mij, ik doe het ook voor haar, doe het ook voor mij. Ik noem maar duur, ik noem maar alles, nog niet. Hé, meisje, kom eens horen, pak je hand en kom naar voren. Ik ga eventjes stierlijk zijn. Maar toen ik wakker werd vanmorgen, dacht ik maar één keer.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 en tómalo sin ningún apuro. Despacito. Quiero respirar tu cuero despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te guardes si no estás conmigo. Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu lichaam.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 That feels bad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 Me up with it. Can't keep moving back and forth. I go my way, you go yours lost in the middle of it all. Will things be the same when I come back, Don't forget you told me that you'll always pick up, pick up when I go. I take a love to go. I take I love to go. Take a left to go